...van de Europeanen een inkomen dat onder de armoedegrens ligt... ...of heeft moeite met het betalen van de huur en andere lasten. In 2009 was dat ongeveer een half procent lager. Bulgarije heeft de grootste armoedeproblemen... ...gevolgd door Roemenië en Letland. Nederland behoort tot de landen met de minste armen. Bij een busongeluk in het noorden van India zijn zeker 23 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond... De bus met bruiloftsgasten botste in de deelstaat Uttar Pradesh door nog onbekende oorzaak frontaal op een vrachtwagen. De bruid en bruidegom zaten niet in de bus, zij reisden met eigen vervoer. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vallen in India de meeste verkeersslachtoffers ter wereld. De wegen zijn vaak slecht en veel auto's en bussen worden slecht onderhouden. Inspecteur-generaal Van der Wal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat op 1 juli met pensioen. Van der Wal wordt deze zomer 65 jaar en zegt dat hij nog langer had willen doorwerken. Toch heeft hij besloten te stoppen. Als reden geeft hij veranderde privéomstandigheden. Onlangs kwam Van der Wal onder vuur te liggen. In de zaak van de Groningse baby Jelmer, die in het ziekenhuis een hersenbeschadiging heeft opgelopen, had de IGZ volgens de Nationale Ombudsman een rapport uitgebracht dat onvoldoende transparant en professioneel was. Het Europese Agentschap voor de Luchtvaartveiligheid wil dat alle A380 toestellen van vliegtuigbouwer Airbus worden nagekeken. De 68 toestellen moeten op haarscheurtjes worden onderzocht. Vorige maand moest al een derde van de A380 vloot worden gecontroleerd, nadat er bij een aantal vliegtuigen haarscheurtjes in de vleugels waren vastgesteld. Er werd toen gezegd dat de veiligheid van de toestellen niet in het geding was. Het weer, droog en steeds vaker zon. Het is ongeveer min 2 graden, maar door de stevige noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen mogelijk wat lichte sneeuw en in het westen lichte dooi. Dit was het en dit is Johnson Sohoka van de ANBB. In de Randstad zijn er op de A4 richting Den Haag. Daar staat 2 kilometer bij Soeterbouw de Rijndijk. Tot zover de verkeers. In cirkel Zandvoort ben jij de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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM. Mijn zoon is onderwijzer en studeert s'avonds nog MO Frans. Dus gaat hij s'avonds laat naar bed. Meestal tegen het kleine uurtje. Hè? Het gevoel is dat hij s'morgens niet uit zijn bed kan. Hè? En als hij dan eindelijk opstaat... Dan heeft hij toch nog het lef om vriendelijk voor de spiegel tegen zichzelf te zeggen. Voordat hij aangekleed en gewas en gekampt is. Uh, nou zeg, je bent toch werkelijk niet knap hoor. Maar ja, met die één acte voor die spiegel en al dat gedoe meer. Komt hij natuurlijk nooit te vroeg op school hè. Dus dat is jachten en jagen dan moet ik zijn thee, zijn brood, zijn schoon overnemen en alles bijslepen. Wat zou u nou doen met zo'n zoon? Ja, ik vind het een moeilijk geval. Ik vind het algemeen... ...om iemand voor de klas te zetten... ...die elke ochtend zegt dat hij niet knap is. Nee, hij dus dat hij lelijk is. Toeval, hoe oud is die jongen? Of het oudste jongen is? Nee, het is toevallig jongens. Hoe oud hij Oh, hij is 32 jaar, meneer. En hij is niet getrouwd? Nee, nog niet. Dan vrees ik dat hij gelijk heeft. Hij zoekt nog wel. Vindt u het geen slechte gewoonte van andere mannen hun vrouwen dat bij sommige gelegenheden een man waar zijn vrouw bij is in een groot gezelschap een nou. leuk verhaal wil vertellen? Ja, nee, dat doen we niet nee, doen we... volgende week. Volgende week. We zijn... alvast een teasertje voor de volgende Ja. <laughs> Zo moet je het maar zien. <laughs> Zo zien we het ook. Uh, we zijn bezig vandaag met... Uh, goedemiddag overigens, welkom terug. Leuk dat u er weer bent. We zijn uh, vandaag bezig met de concert voor Bangladesh. U weet het, de laatste weken zijn we een beetje in de festivals. Uh, begonnen met, uh, met, met Woodstock en daarna hebben we No Nukes gehad vorige week... Uh, heeft u dat gemist? Nou, dan moet u gewoon maar eens even gaan kijken bij uitzending. Gemist kunt u hem ook een keer terug horen. Dus dat is nog altijd wel leuk. Uh, en vandaag hebben we het dus over de concert voor Bangladesh. Een concert dat uh, georganiseerd werd uh, door George Harrison Ravi Shankar. Om de nood in Bangladesh te lenigen. Uh, het concert werd gegeven op 1 augustus uh, 1971. En bracht in de maatstaven van uh, die jaren ongeveer netto zo'n 240.000 dollar op en uh, gerekend naar maatstaven van nu... zou dat dus ruim over het miljoen geweest zijn. Maar goed, dat was toen. Um, aan het concert werkten een grote uh, groep artiesten mee. Natuurlijk was de hoofdrol weggelegd voor George Harrison. Um, maar daarnaast dus uh, grote mensen als Bob Dylan, Leon Russell... Uh, Billy Preston, uh, Eric Clapton en nog heel veel anderen. We gaan nu een uh, nummer draaien van uh, George Harrison... dat ook voorkomt... Uh, op zijn LP. Uh, all Things Must Pass. Zijn eerste solo LP. En nu staat er informatie er niet. Dus nou weet ik niet welk nummer er komt. <laughs> ja, maar dat weet ik wel. Waiting on you all. Dat was hem. George Harrison. <laughs> what I mean With people who miss a lot And there's a way for you to get clean Uh, volkwam op de LP All Things Must Pass van uh, George Harrison en, en hier live uitgevoerd tijdens de concert voor Bangladesh 1971. Overigens is het natuurlijk, uh, dat weet u waarschijnlijk wel, ook een prachtige bioscoopfilm uh, van gemaakt die uh, ook in de bioscopen volle zalen trok en, en een aantal jaren geleden is alles uh, geremixt en alles uh, op dvd gezet. Het was een geweldige dvd trouwens, heel mooi met het uh, Concert integraal en daarnaast ook een. Uh, een uh, documentaire er nog bij. Uh, ja, een soort making-of. Achtergrondinformatie van de mensen die. meegewerkt hebben aan. Uh, aan dat concert van. Uh, van, ...van George Harrison dus... ...aan de Bangladesh concert. We gaan verder met... Um, ...dat is wel leuk... ...dan kunt u eventjes goed horen wie er allemaal meespelen. Dat is wel leuk om te horen. Uh, band Introduction gaan we nu draaien... ...met daarna gelijk het... Uh, ...fantastische nummer dat... ...Harrison ook op de Beatles LP... ...The White Album... Uh, ...samenspeelde met Eric Clapton... ...en dat doet hij dus nu weer. Clapton was er ook weer bij. Het... Uh, dit is getiteld While My Guitar Gently Weeps. Maar eerst hoort u dus de band introduction en daarna gelijk. Ik want to a few people up here. Yeah. While My Guitar Gently Weeps meteen daar. Ja, oké. Everybody okay. here came a very short notice and some people even uh, cancelled a few gigs to try and make it. And nobody was getting paid for anything. Uh, we got drums, Ringo Starr. on drums, Jim Kalkner. There's somebody on bass who many people have heard about, but they've never actually seen him. Klaus Vormann. We've got a whole lot of guitarists, uh, Mr. Jesse Ed Davis. Your friend of mine is Jerry Clapton. Amen. Thank, thank you, thank you. Someday, I'm sure you'll know by now. I'm Piano Leon. I don't know if they're coming through on acoustic guitars, if you're hearing them, but it's uh, an Apple band, Badfinger. And we've got a whole lot of uh, singers out there. The singers um, are all from all different parts of the world and different bands, so I mean, just give them a big hand. I don't know what's really... And the Hollywood Bowl players over there, led by Jim Horne. Have you forgotten anybody? I don't know. Yeah. Forgotten Billy Preston. Yeah. Ja. ja, en als je ernaar gaat dat klepte lid stond te spelen op een, uh, volgens zij zeggen, totaal verkeerde gitaar. Hij had uh, om in zijn haast om, uh, om een vliegtuig te halen, er een koffer meegepikt. Ergens vandaan koffie meegenomen. En daar bleek gewoon de verkeerde gitaar in te zitten. Want normaal speelde hij altijd op een Fender. En uh, nu stond hij op een of andere jazzgitaar te spelen. Een Gretsch, geloof ik, of zo. En uh, daar kwam natuurlijk niet het geluid uit wat, uh, wat hij eigenlijk graag wilde. Dat uh, vertelt hij tenminste in die prachtige documentaire. Die, uh, die uh, erbij zit als je de DVD van Bangladesh uh, aanschaft. Goed, dat was hem dus. Waalma Guitar Gently Weep, zo'n nummer dat oorspronkelijk uh, voorkwam op de White Album van de Beatles. En uh, ondanks dat het nergens vermeld staat op de Hoes of zo, want dat deden de Beatles nooit. Maar was het wel een van de allereerste keren dat er een, uh, dat er een bekende popartiest uh, een gastoptreden deed op een Beatles LP. Ze hebben wel meer studiomuziek gebruikt, maar niet zo gauw dat er een. Uh, dat er een, een, een bekende artiest, zeg maar, meedeed op een Beatles-Opeen. Nou, met dit nummer was het wel het geval. En um, dat was dus Eric Clapton, die ook op de White Album de gitaarsolo's speelt. En nu deed hij dat weer. Zij het nu op een verkeerde gitaar. Goed, uh, Dylan weer. Want ja, we hebben alle andere artiesten die eraan meededen een beetje gehad. Behalve Ravi Shankar dan, maar dat wil ik u niet aandoen. Hoewel we misschien toch wel even een heel klein stukje ervan kunnen laten horen. Om u te laten horen hoe virtuoos het was. Niet te lang, want ik begrijp wel dat dat niet zo toegankelijke muziek is. Maar een klein stukje daarvan wil ik u toch straks wel even laten horen. Uh, dat is misschien toch wel leuk om dat eens even te doen. Omdat je weet dat dat er ook was. Maar uh, ja, we gaan het een beetje afwisselen tussen George Harrison en Bob Dylan. We hebben van Bob Dylan nog een paar hele mooie stukken. Uh, en van Harrison natuurlijk ook. Uh, nu gaan we naar Dylan. En dat is een van zijn bekendste liedjes. Een liedje dat nog door, ook door diverse andere artiesten gedaan is. Uh, ik noem u bijvoorbeeld maar eventjes de Hollies. Ik noem u ook eventjes Stevie Wonder. Die het prachtige liedje van Dylan ook hebben opgenomen. En welke singer-songwriter die met een gitaartje ergens gewoon op een bühne gaat zitten... ...speelt dit nummer eigenlijk niet. Nou, hier komt hij. Dylan zelf dus, begeleid door Leon Russell op basgitaar. George Harrison op gitaar. En Ringo Starr op... Op Tamborijn. Blowing in de wind. Aware of Darkness is de volgende Oké okay. Ja. Dus uh, Bob Dylan, daar gaat u nog meer van horen hoor, Want daar staat nog meer op Er staat bijna 25 minuten op van Dylan uh, op, deze, uh, op deze LP Dit nummer dat heet uh, Blowing in the Wind Een ander nummer Dat uh, George Harrison uh, opnam Op zijn uh, prachtige plaats All Things Must Pass Die we overigens een paar weken geleden gedraaid hebben dat gaat u nu weer horen Maar nu in een live versie en het leuke is dat u hier ook de stem van Leon Russell weer even terug hoort. Want die doet even mee. En Billy Preston doet er ook in mee. Uh, prachtig werkje. Dat heet Beware of Darkness. En dat gaan we nu horen als Marie klaar is. Onze onverprezen technicus, dames en heren. Zoekt zijn eigen het laatste op, op die platen. Vooral omdat je geen... Er zitten geen bandjes tussen, hè. Dus je kan niet zeggen het is nummer 0 wel. Je moet gewoon echt zoeken waar het ongeveer... Uh, waar het zit. Maar aan zijn uh, vrolijke gezichten zien heeft hij het gevonden. Klopt. Goed zo. gaan we hem draaien. Beware of Darkness. Met George Harrison, Billy Preston, Leon Russell. Dat was George Harrison, samen met Leon Russell... Billy Preston, deed ook nog even mee, gezellig. En uh, het nummer dat heette... Beware of Darkness. We gaan uh, weer lekker door met Dylan. Ja, want uh, dat is eigenlijk... de afwisseling die we op dit moment hebben. Uh, oh ja, en, en we gaan nu zo ook... een heel klein stukje van dat Indiaanse uh, van Ravi Shankar laten horen. Maar niet, niet te lang, maar gewoon even... een stukje voor het sfeertje. Dat u even weet dat dat er ook was. Op dat prachtige concert van... Uh, uh, George Harrison We gaan door dus met Bob Dylan Weer een van zijn bekende nummers uh, Bekend geworden eigenlijk vooral door The Birds Die het als eerste single opnamen in de tijd uh, Maar nu in de versie van Dylan Het duurt 4 minuten 45 Dus je kunt even lekker lang genieten Van Mr. Tambourine Man Hier is Bob Dylan my head, left me blindly here to stand but still not sleeping My weariness amazes me, I'm branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming Hey, Mr. Tambourine Man, and play a song for me, I'm not sleepy and there is no place I'm going to trip upon your magic swirling ship my senses have been stripped my hands can't feel the grip my toes too numb to still wait only for my booties to be wandering I'm ready to go anywhere, I'm ready for TV into my own parade. cast your dancing spell my way I promise to go wandering With me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine, man, play a song with me. In the jingle, jangle, morning I come by. my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, down right the frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow, there's to the dance beneath the diamond sky. Yet about the day I'm tomorrow Hey, Mr. Temple, Dean, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Temple Toen ik naar mezelf te kijken op Facebook. niet nou, nieuw Facebook. Oh. Half Dagblad. Oh. Regio Eimond. Oh, dat is leuk. Nou ja, als je het ja. leuk vindt. Ja, vind ik leuk. Tuurlijk vind ik dat leuk. Oké, okay, wat um, gingen we ook weer doen? Oh ja, uh, we waren bezig met uh, de concert voor Bangladesh. En uh, dat nummer wat we net hoorden was van Bob Dylan natuurlijk. Uh, zijn eigen uitvoering van Hey Mr. Tambourine Man. Nummer dat uh, ook weer in vele uitvoeringen natuurlijk is uitgebracht. Um, ik zei wel, we gaan toch even een klein stukje... weer laten proeven van... wat er op die avond ook gebeurde. Uh, op die dag, moet ik zeggen. Uh, namelijk Ravi Shankar. Ravi Shankar was een... Uh, iemand die van grote invloed was... op George Harrison. Omdat George Harrison bij hem... de sitar leerde bespelen. Dat grote Indiaanse instrument. En Ravi Shankar had... George gevraagd van... er is een grote nood in Bangladesh... Uh, kunnen wij daar iets aan doen? En toen zijn ze bij elkaar gaan zitten. En toen hebben ze eigenlijk in een zeer korte tijd... hebben ze een concert georganiseerd... in de Madison Square Gardens in New York... waar we dus nu steeds naar luisteren. Nou, Ravi Shankar trad daar natuurlijk ook zelf op. En ja, dat is niet muziek... waar het poppubliek van die dagen natuurlijk voor kwam. En toch is het verbazend... je ziet dat ook in de film heel mooi... dat, die, uh, dat Ravi Shankar gaat spelen... En de, die Indiase muziek, dat is echt een soort beleving. Hè? Dat, is een, dat is ook een soort religie. Dat, is een, ja, dat, dat vraagt ook een speciale benadering. Ze zitten ook, op de, ze, ze zitten ook in hele speciale houdingen. Ze zitten op, in kleermakers zitten, zitten ze op de grond. En, en dan wordt die muziek gespeeld. En Ravi Shankar die zegt... Eh, ...ondanks dat het, dit de muziek is waar jullie eigenlijk niet voor komen... ...want je komt natuurlijk voor je eigen artiesten... Uh, vragen we toch jullie respect ook om onze muziek aan te horen en het frappante is, wat je denk ik vandaag de dag niet meer zou lukken, maar toen nog wel ze kregen de, de Madison Square Garden dus helemaal stil, het was muis muis stil, mensen hielden echt allemaal hun mond om te luisteren naar deze toch niet bepaald toegankelijke muziek nou uh, het zou te ver voeren om het helemaal te gaan draaien. Want dat duurt uh, zowat 20 minuten geloof ik. Dat wil ik u niet aandoen. Maar ik wil u toch even een klein stukje er wel van laten horen. Dat u hoort hoe virtuos en hoe mooi dat is. Daarna gaan we gewoon weer verder. Het stuk heet uh, Bangla Dan. De Rafi Shankar met zijn medemuzikanten. Want nogmaals, ik begrijp natuurlijk wel dat niet iedereen hierop zit te wachten. Maar dat je dus even een klein idee had wat uh, Ravi Shankar daar met zijn uh, muzikanten deed. En ik vraag me al nou altijd af, deze muziek horen vraag ik me altijd af of het nou echt allemaal gecomponeerd... of dat het misschien wel voor een groot deel geïmproviseerd is. Daar, heb ik, kan, ik, daar kan ik nog niet zozeer de vinger op leggen. Maar goed, dat uh, zoeken we nog wel eens keer uit. Uh, we gaan door met uh, een nummer dat... Uh, in een studioversie, ook op single uitkwam... van George Harrison... ook weer ter ondersteuning van, van deze actie... voor Bangladesh. En vandaar dat het liedje ook had... heet Bangladesh. Uh, maar ik moet even doorpraten... kijken of je het kan vinden. Want dat is natuurlijk lastig, want er zitten geen bandjes op deze platen. Het loopt achter elkaar door. Uh, Frapant is natuurlijk dat ze ook een heleboel dingen gewoon hebben laten staan op deze plaat. Bijvoorbeeld het stemmen van de gitaren. Kijk, tegenwoordig hebben die gasten allemaal van de digitale stemapparaatjes. Dus is zo gebeurd. Maar uh, toen moest dat nog op het gehoor. En dat hoor je dan ook af en toe. Dat is wel leuk. En het is fijn dat ze dat ook allemaal hebben laten staan om, op de plaat. Omdat je dan ook uh, echt het sfeertje proeft. Dus er zit zelfs bij sommige nummers ergens gewoon... Een gigantische brom in. Dat ligt niet aan uw installatie. Maar dat was gewoon toen zo. Ja, apparatuur was toen nog lang niet zo perfect als we dat vandaag de dag hebben. Maar vergeet ook niet dat het 40 jaar geleden is. Dat, het, dat de LP uitkwam. En op nummer 1 terechtkwam van de Nederlandse top 100. LP top 100. Dat is, dat is bijna exact 40 jaar geleden. Dat was op 5 februari 1972. Ik kijk even naar de... De technicus, daar staat ze eigenlijk twee op zijn voorhoofd, dames en heren. Echt even live verslag. Twee op zijn voorhoofd. Trillende vingers, maar hij heeft het gevonden. Toch? Ja, uh, uh, ja, ik heb hem gevonden. Je hebt hem gevonden. Maar er zit gewoon vijf of zes minuten applaus tussen. Ja, dat zou best kunnen hoor. Dat is ook wel mooi. Dat is ook wel mooi. Je we gewoon vijf minuten alleen applaus laten horen? Nee, dat <laughs> het lijkt me ook weer een beetje te ver gaan. Oké. Okay. Bangladesh heet het nummer. Hier is George Harrison. Waren het. ...op 1 augustus 1971 in de Madison Square Gardens in New York. Uh, opbrengst ongeveer zo'n 240.000 dollar in die dagen. En dat was een heleboel geld. Ik zei het al, we hebben het omgerekend. Of we, Maurice heeft dat gedaan natuurlijk. Uh, Maurice heeft het omgerekend en dat zou vandaag de dag dus inderdaad zo'n dik boven het miljoen geweest zijn omdat dollar, een dollar, 100 dollar in, op die periode, begin 1971, dat zou in 2009 zou dat 513 dollar geweest zijn. Dus kun je ongeveer nagaan wat, het, wat het aan inflatie gebeurd is in die jaren, of in die periode 1971-2009. Um, Bob Dylan. Die hebben, daar hebben we ook nog één liedje van. En dat, uh, dat is uh, het laatste liedje wat we van Dylan hebben. Dat is ook heel mooi. En nummer dat uh, oorspronkelijk voorkwam op Dylan's LP Blonde op Blonde. Die we ook nog eens gedraaid hebben laatst. Uh, verder uh, is het uh, door diverse andere artiesten natuurlijk opgenomen. Uh, onder andere door Joe Cocker. En ook door Manfred Mann, als ik het goed heb. Uh, het heet Just Like a Woman. Bob. Mimum Life. Just like a little Geweldig man. Bob Dylan live in de concert van Bangladesh. En het nummer dat heet uh, Just like a woman. Uh, door hemzelf opgenomen. Op zijn uh, LP Blonde, Blonde 66. En nu deed hij het weer live. En het was zo leuk dat je in het begin wel even kon horen dat niet iedereen wist waar het over ging. We <laughs> stonden qua akkoorden en zo wel een beetje te prutsen. Zo. Maar goed, maakt niet uit. Het die is live en het was leuk. En Dylan, met Dylan is ook bijna niet gerepeteerd die, uh, die avond. Of die dag. Goed, we zijn er door, hè, man? Ja, dat klopt. Het zit er alweer op. Het zit er alweer op. We hebben genoten van, tenminste, ik dan, ik hoop u ook een beetje: van de concert voor Bangladesh van George Harrison, Rafi Shankar, Bob Dylan, Leon Russell, Billy Preston, Eric Clapton en nog heel veel andere mensen. En we gaan eruit met natuurlijk die hit van Harrison. Die hij op dit uh, festival ook speelde. My sweet Lord. Tot volgende week. En dan gaan we doen de concert voor Cambodja van Paul McCartney and Friends. Volgende week dus. Concert voor Campuchia. Bedankt voor het luisteren. De Mol bedankt voor de, uh, de techniek. Jij bedankt weer voor de mooie platen. Pascal bedankt voor het doorheen lullen. En, <lacht> en Angela bedankt voor de koffie. Nou, jongens, tot, tot de volgende week. week. Doei, hoi.